Bij het Centraal Station van Den Haag komt een markant bouwproject van architect Rem Koolhaas. De gemeenteraad is akkoord met de bouw die over vijf jaar klaar moet zijn. Het worden drie torens van bijna 100 meter hoog die aan de bovenkant met elkaar zijn verbonden. En daarom de M van Koolhaas worden genoemd. Er komen woningen, winkels en kantoren in en het moet een blikvanger voor Den Haag vormen. Wethouder Noorder noemt de M van Koolhaas een diamant voor de stad tegenstanders zoals de SP en de Haagse stadspartij vinden het gebouw meer lijk op een rotte kies. De PVV-fractie noemt het een megalomaan project. Minister Eurlings wil af van het dubbele opstaptarief bij de overchipkaart. In een overleg met de Tweede Kamer zei hij dat reizigers niet verplicht mogen worden om twee keer te betalen. Bijvoorbeeld als ze overstappen van de ene naar de andere treinmaatschappij. Wie reist met de nieuwe overchipkaart betaalt 75 cent bovenop de reiskosten. Overstappen in een trein van een ander vervoersbedrijf kost opnieuw 75 cent. Daar wil Eurlings vanaf. In het algemeen is Eurlings tevreden over de OV-chipkaart, de vervanger van de strippenkaart. Op 3 juni wordt de kaart ingevoerd in Amsterdam en omgeving. In de Europa League zijn vanavond de eerste wedstrijden van de halve finales gespeeld. Liverpool verloor in Madrid met 1-0 van Atletico. En de Hamburger SV Fulham eindigde in 0-0. Dan het weer, vannacht helder, kans op een paar graden vorst. Overdag veel zon, het wordt 10 graden op de Wadden en 16 in het zuidoosten.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 And with a voice like Alec ringing out There's no way the band can lose You can feel it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 Ik in Zandvoort. En jij bent erbij. your crown.